8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. DSM schrapt duizend banen. VN-waarnemers verlaten Aleppo en bloedbad van Spelen in München herdacht. Chemiebedrijf DSM schrapt wereldwijd duizend banen. De malaise in de wereldeconomie heeft de winst de eerste zes maanden onderuit gehaald. DSM ziet de netto-winst met 67 procent dalen naar 186 miljoen euro... tegen 558 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide met maar 1% procent naar ruim 4,5 miljard euro. Verlies van duizend banen is volgens het bedrijf nodig om kosten te besparen. De helft verdwijnt in Europa. Bij DSM werken nu ruim 22.500 mensen, van wie 6.100 in Nederland. De SP doet na de verkiezingen van 12 september niet mee aan een minderheidskabinet met gedoogsteun. Je doet mee of je doet niet mee, zijn lijsttrekker Roemer in Nieuwzuur. Volgens hem kunnen gedogers roepen wat ze willen... zonder dat ze ook ter verantwoording kunnen worden geroepen. Ook CDA, PVDA, D66 en ChristenUnie zien weinig in een nieuwe gedoogconstructie. Volgens CDA-leider Buma vraagt de crisis om een stabiele basis voor een kabinet. De PVV wil het liefst regeren, maar ook wel gedogen. En ook de VVD en de SGP sluiten een gedoogconstructie niet uit. Het kan werken, zegt SGP-leider van der Staaij. De waarnemers van de Verenigde Naties hebben zich teruggetrokken uit de Syrische stad Aleppo, dat zegt de VN-woordvoerder tegen persbureau AFP. Het is volgens de VN te gevaarlijk voor de ongeveer twintig waarnemers in de grootste stad van Syrië. Ze zijn afgelopen weekend overgeplaatst naar het hoofdkantoor van de missie in Damascus. Er zijn zo'n 150 VN-waarnemers in Syrië. De meesten kwamen in mei om toezicht te houden op naleving van het vredesplan van speciaal gezant Annan. Afspraken uit dat plan, waaronder een staakt het vuren, worden door zowel het regime van president Assad als door de strijders van het vrije Syrische leger genegeerd. Annan stapte daarom vorige week op als gezant. Het beachvolleybalduo Richard Schuil en Reinder Nummerdor... heeft zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de halve finale. In de kwartfinales waren de Nederlanders in twee sets te sterk... voor een Italiaans koppel. Schuilen Nummerdor moet het vanavond in de halve finale opnemen... tegen een duo uit Duitsland. De hockeyvrouwen hebben zich ongeslagen geplaatst voor de halve finale. De laatste groepswedstrijd tegen Groot-Brittannië werd met 2-1 gewonnen. In de halve finale speelt Nederland morgen tegen Nieuw-Zeeland. Prins Willem-Alexander is enthousiast over de Nederlandse prestaties tot nog toe op de Olympische Spelen. In een interview met de NOS zei de prins dat de Nederlandse sporters naar behoren presteren. Hij verwijst naar de twaalfde plaats van Nederland in de medaillespiegel. De prins zei verder dat hij nog steeds de ambitie steunt om de Spelen in 2028 naar Nederland te halen. Hij is ervan overtuigd dat Nederland dat aan kan. In Londen is een herdenking gehouden voor de elf Israëliërs die omkwamen bij het bloedbad tijdens de Olympische Spelen van München in 1972. De Britse premier Cameron noemde het een van de zwartste bladzijden in de Olympische geschiedenis. Leden van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September... gijzelden in 1972 elf atleten en coaches van de Israëlische ploeg... in het Olympisch dorp in München. Bij een poging hen te bevrijden kwamen ze allemaal om het leven. Net als vijf gijzelnemers en een Duitse politieman. Weduwen van twee atleten hadden het IOC opgeroepen... tijdens de openingsceremonie van de Spelen in Londen... een minuut stilte te houden voor de Israëliërs. Maar voorzitter Rogge wees dat af. Een van de weduwen haalt het tijdens de herdenking uit naar het IOC. Ze vinden dat het comité zich moet schamen, omdat het elf leden van de Olympische familie is vergeten. Bij een bomaanslag bij de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker acht burgers om het leven gekomen. De slachtoffers zaten in een busje dat over een brug reed toen onder de brug een bom ontplofte. Volgens de Afghaanse politie werd het explosief van afstand tot ontploffing gebracht. De dader rende weg, maar omwonenden achterhaalden hem en droegen hem over aan de autoriteiten. Volgens de politie is het een terrorist van de Taliban. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een filmpje gepubliceerd... waarop de landing van de Marsverkenner Curiosity te zien is. Het is een montage van bijna 300 foto's met een lage resolutie. Die begint op het moment dat het hitteschild van de Marslander wordt afgeworpen. Op de laatste beelden is stof te zien dat opstuift. Video is een voorproefje. Later zullen veel scherpere foto's naar de aarde worden gestuurd. En dan het weer. Vanochtend wolkenvelden en enkele buien. Vanmiddag van het westen uit droog en steeds meer zon. Middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Morgen nog een enkele bui en ongeveer 21 graden. Daarna wordt het droog en zonnig zomerweer. Met maximaal in het weekend ongeveer 25 graden. AWB Verkeersinformatie. Files richting Utrecht op de A12 vanuit Den Haag... bij de eiland. drie kilometer... En bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Gorkum... tussen Lexmond en Houten, 9 kilometer. U moet bezuinigen. Bij Kyocera begrijpen we dat. Neem ons ProRato Color System. Onze Task Alpha kleuren multifunctionals hebben tellers aan boord... die per afdruk bijhouden hoeveel kleur u verbruikt. Hierdoor heeft u al een kleurenprint vanaf 1,7 cent. Kijk snel op gokiosera.nl Wake up. Go Kyocera. Geef je spaarrekening een extra versnelling bij de fietsenmaker. ABN Amro introduceert namelijk pinsparen. Elke keer als u pint, stort u automatisch een extra bedrag op uw spaarrekening. Zo zet u ongemerkt een aardig bedrag opzij. U bepaalt zelf of u 1, 5 of 10 procent spaart. Wilt u ook elke dag sparen met pinsparen? Ga dan naar abnamro.nl slash pinsparen. ABN Amro de bank nu. Ik zou graag willen videovergaderen met mijn filiaalhouders. Dat scheelt mij zeven ritjes per week. Maar hoe dan? Met Microsoft Office 365 wordt het nieuwe werken mogelijk. Overal toegang tot e-mail, agenda's en documenten. Vanaf 5,25 euro per medewerker per maand. Neem een gratis proefabonnement op office365.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 7 augustus. De Olympische Spelen blijven populair. Het zilver bij de springruiters werd bekeken door 1,2 miljoen mensen. En de hockeywedstrijd Nederland-Engeland... werd zelfs door 1,8 miljoen mensen bekeken. Na nou, half negen zetten we al het Olympisch nieuws op een rij. Dirk Scheringa die moet 20 miljoen euro aan de curator betalen. En er komen veel immigranten naar Griekenland. De Griekse minister van openbare orde, Nikos Dendias... die noemt het zelfs een ongeëvenaarde invasie van immigranten. Dit weekend, komende, dit weekend werden er 6000 gearresteerd... en 1600 daarvan zullen de komende dagen... op het vliegtuig naar huis worden gezet. Judith Sargentini is Europarlementariër voor GroenLinks... en volgt de problemen rond de immigranten in Griekenland... en is ook in Griekenland. Goedemorgen. Goedemorgen. De minister is bang dat die immigranten ja, de wankele stabiliteit in het land... verder in gebaar, uh, gevaar zullen brengen. Heeft hij daarin gelijk? Ja, maar dat is niet iets van uh, de laatste weken... of zelfs maar de laatste paar jaar. De taalgebruik wat hij erbij bezigt... Hè, het, een groot gevaar... Uh, voor de stabiliteit. Dat had hij dan misschien tien jaar geleden ook al kunnen zeggen. Het probleem is wel dat Griekenland heel veel illegale migranten heeft... die ook illegaal werken. En illegale migranten betalen al helemaal geen belasting. Maar misschien uh, is het zo erg voor de Griekse regering op dit moment... omdat het water op alle fronten de Griekse regering aan de lippen staat. Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. En uh, zolang we een scherp onderscheid maken tussen politieke uh, vluchtelingen en arbeidsmigranten zonder papieren, uh, staat Griekenland ook in zijn recht om die arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Pakistan of Bangladesh of zelfs Albanië uit te zetten. Ja, maar die anderen die moeten ze niet uitzetten. Dus echt, ik, uh, proef ik een beetje bij u. Nee, uh, iedereen die politiek asiel aanvraagt. Uh, Griekenland krijgt ook heel veel Afghanen. En uh, wellicht nu binnenkort veel Syriërs. Mensen uit Iran, mensen uit Eritrea, Soedan... die hebben het recht om asiel aan te vragen. En daar zit ook weer een ander probleem. Griekenland is de toegangspoort tot Europa en krijgt na verhouding wel erg veel asielzoekers. En zou daarbij wel wat steun van uh, de West-Europese landen kunnen gebruiken. In de zin Laten dat de wij... andere landen uh, zeggen van uh, kom maar hier met die uh, mensen die bij jullie uh, op de deur kloppen. Met die politiek vluchtelingen die bij u op de deur klokken, kloppen. Kijk wat er nu gebeurt met het uitzetten van, uh, van uh, illegale migranten. Dat uh, lijkt mij voor Griekenland best verstandig. In Athene zijn er gewoon parken vol met, uh, vol met mensen die daar overnachten. En die echt uh, de stabiliteit in, dat, in die stad uh, geweld aandoen. Ja, want nu proberen ze ook op een of andere manier aan het werk uh, te komen daar? Ja, natuurlijk. Iedereen moet zijn brood verdienen. En Griekenland is geen sociale zekerheid zoals wij dat hebben. Iemand die illegaal is, krijgt natuurlijk niks van de staat. Maar de Griek zelf is werkloos. En de Griek zelf krijgt al niet zo'n mooie bijstandsuitkering. Uh, uh, mooi zal ik daarbij weglaten trouwens. Ja. Dus is uw pleidooi, uh, andere Europese landen komen over de brug. Voor? De politieke uh, vluchtelingen. Griekenland heeft jarenlang uh, geen controle uitgeoefend op arbeidsmigranten die het land binnenkwamen. Toen ik zelf in een uh, detentiecentrum op het vliegveld van Athene vorig jaar keek, zat dat toen vol met uh, Pakistanen die naar Griekenland waren gekomen om daar uh, vruchten te plukken. Uh, en die, ja, die horen dat niet te doen. Uh, en die zouden op dat moment weer uitgezet worden. Maar dat waren er maar een paar. En de mensen die uh, illegaal zijn en die daar ook eigenlijk helemaal dus niks te zoeken hebben, dus die niet de politieke vluchtelingen, wat vindt u dat daar daarmee moet gebeuren? Uh, daar nou, zo... heb ik het net over. Ja, nee, precies waar ik het over heb. Maar die, die zitten namelijk ook voor een deel, want we hebben het nu over de, de, de laatste die de grens over zijn gegaan, maar er zitten natuurlijk ja. ook uh, een aantal die er al jaren zitten. Ja, ja. Dat kun je dus ook niet zomaar uitzetten. Ik geloof er ook niks van dat Griekenland zegt... en we gaan tussen nu en volgende week... of tussen nu en over een half jaar... gaan we, gaan we duizenden mensen de grens overzetten. Zo eenvoudig gaat dat niet. Als iemand zelf zegt... ik, ik, ik vraag alsnog politiek asiel aan... Uh, dan moet iemand door, helemaal door, een, door, een, door de administratie heen. En als je bijvoorbeeld Albaniër bent die al jaren in Griekenland werkt... heb je wellicht wel rechten opgebouwd en zul je een advocaat in de hand nemen. Dus of het echt heel effectief gaat zijn uh, nu, dat is me maar een vraag. Oké, okay, het is duidelijk. Dankjewel Judith Europees Europarlementariër voor GroenLinks... over de situatie op dit moment in Griekenland. Het is 11 minuten over 8. Curatoren van het failliete DSB-beheer eisen 20 miljoen euro... van voormalig directeur en groot aandeelhouder Dirk Scheringa. Ze hebben Scheringa persoonlijk aansprakelijk gesteld... voor het faillissement in oktober 2009. DSB-beheer was het moederbedrijf van DSB Bank, waaronder DSB Bank... maar ook voetbalclub AZ en het Scheringa Museum vielen. André Menema van de Redactie. André, uh, waarom eigenlijk uh, is pas nu Scheringa aansprakelijk gesteld? Ja, het is natuurlijk een heel onderzoek gegaan, natuurlijk, want je stelt niet zomaar iemand aansprakelijk... want het kan ook een samenloop van omstandigheden zijn geweest... waardoor een bank, in dit geval of een imperium, in elkaar stort. Dus om direct met vingers te gaan wijzen naar die schering was dat was nog veel. De curatoren hebben behoorlijk uh, wat onderzoek gedaan... de voorbije twee jaar, ze hebben ook in juni... een, een, een groot en een bijna vernietigend rapport uitgebracht... over de gang van zaken rondom het faillissement... oorzaken en gevolgen en dergelijke. Ja, en daar kwam Dirk gaan wel heel erg zwart en donker uit. We uh, spreken hem ook daarop aan. En daarom hebben ze nu gezegd... wij achten jou ook aansprakelijk nu... voor het faillissement van DSB-beheer. Want daar hingen allerlei zaken onder... waardoor de zaak uh, helemaal uit lood is gelopen. Of er nog een aansprakelijkheid komt... ten aanzien van het faillissement van DSB-bank... Yeah. Dat uh, moet nog later blijken, maar in ieder geval is, wordt dit als eerste door de curatoren aangepakt. Want, zeggen zij, DSB-beheer was een soort monopolie, letterlijk en figuurlijk... waar allerlei speeltjes van Dirk Schiriga in zaten, de bank, maar ook uh, de voetbalclub AZ... Uh, het Kunstmuseum Scheringa Museum, ja. twee zakenvliegtuigen. Kortom, dat alles bij elkaar genomen, plus het verdienmodel in de bank... en de gang van zaken, de kritiek die er was, heeft het de zaak in het honderd laten lopen. En dat was alles bij elkaar genomen, de oorzaak van uh, de ondergang van de bank. Ja, en dan komen ze aan een bedrag van 20 miljoen. Hoe komen ze er eigenlijk aan? Waarom 20 miljoen? Nou ja ze, ze kijken natuurlijk wat ze uh, bij hem kunnen weghalen, zeg maar, waar je hem op aansprakelijk kunt stellen. Er zullen ongetwijfeld wel regels voor zijn, dat ze natuurlijk niet alleen maar natte vinger werkt en dergelijke. Ze hebben natuurlijk gekeken wat hij heeft. nou Hij heeft uh, twee huizen uh, nog altijd in bezit op zijn naam staan. Een huis dat zo'n acht ton waard zou zijn en een huis van zo'n twee, uh, twee miljoen waard zou zijn. Curatoren willen dat niet bevestigen, maar wel uh, uh, zeggen wel dus dat daarna gekeken wordt ongelooflijk goed. En daarnaast heeft Scheringaar nog een spaarrekening waar hij wat, eh, wat zeg maar, bij de bank stond, eh, wat hij kwijt was, want de bank is failliet... en dan kun je niet zomaar bij je spaargeld, hè, nee. band, maar gegarandeerd tot... Uh, en daar had hij nog 600.000 uh, van de bank, zo te zeggen, uh, te goed. En daarom hebben de curatoren nu gezegd, daar zetten we ook een streep door. De curatoren doen dat in naam van de schuldeisers. Ja. Zijn dat de grote jongens, zijn dat de kleine jongens? Uh, daar zit groot en klein bij. Je hebt natuurlijk een soort, soort voorrangsregeling uh, van wie, wie de meeste aanspraak kan maken op uh, de failliete boedel. Uh, nou, daar wordt als het ware heel sterk naar gekeken, geselecteerd, gesproken, uh, nagedacht. En inmiddels zeggen de curatoren ook, is zo'n 23 bijna een kwart, eh, afgehandeld voor een totaalbedrag van zo'n 700 miljoen euro. Dus er zit nog wel heel wat in de pijplijn, eh, maar dat gaat gestaag door. Ja, maar is er dan. Je zegt van ja, er is een soort regeling wel voor, maar gewone spaarders. Zijn die uiteindelijk de dupe, of krijgen die toch ook wel hun geld? Nou ja, de, de spaarders, met tot 100.000, die zijn dus niet de dupe. Maar alles wat daarboven nee, zit, daarboven. daarboven wel. Ja, dat hangt dus af van de ontwikkeling en hoeveel geld er nog uit de failliete boedel gehaald kan worden. Want uiteindelijk. Weet je, dat, dat is natuurlijk het rare bij zo'n bank. Mensen hebben daar een, een, een lening afgesloten... en betalen daar maandelijks een premie voor, of voor verzekeringen. En dat loopt natuurlijk allemaal gewoon door. Dus terwijl de tent gesloten is, euh, zitten daar zo'n zo kleine 200 mensen bij elkaar... die al die afdrachten van renteaflossingen... en gewone aflossingen op verzekeringen en, en leningen... gewoon keurig netjes elke maand betalen. In de, de voorbije uh, drie jaar, dat de bank nu failliet is... is daar zo'n zo meer dan 2 miljard al aan binnengekomen... En uit dat geld wordt een deel dus uh, mensen betaald en uh, andere kosten. En een deel dus ook probeert men die, die vorderingen terug te betalen van concurrenten. Uh, ik heb begrepen dat Dirk Scheringaan weer een nieuw bedrijf is uh, begonnen. Zit dat dan in de weg of is dat wel handig omdat hij dan op die manier toch weer geld gaat verdienen? Wat hij dan kan aflossen richting de curatoren? Nee, nou ja, dat zou zomaar kunnen. Toen als je daar inkomsten hebt en je hebt nog een schuld uitstaan en, en, en er wordt een vordering opgelegd, dan kun je zomaar dat geld rechtstreeks moeten afdragen aan de curatoren. Het is een beetje onduidelijk wat Scheringaan op dit moment niet doet. Als je een beetje googelt op zijn naam, dan kom je de voorbije drie jaar allerlei scenario's hij zou een nieuwe bank zijn begonnen, hij zou betrokken zijn bij erfenishandel. en hij zou bezig zijn met het opstarten van een nieuw investeringsbedrijf. Nou ja, kies maar uit. Ja, hij is er in ieder geval af en toe nog bij aan zet, maar dan gewoon als toeschouwer. Dankjewel, André, André Mijnema. Eindelijk eens een keer aan de knoppen zitten. Dat kan in een heuse Twitterfilm. 140 tekens en u bent de regisseur. Dat straks. John Bakker bij de ANWB Verkeersinformatie. Met uh, toch nog wat files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij knooppunt Oude Rijn, 4 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, bij Leidschendam, 2 kilometer. Dan gaan we naar Utrecht op de A12 vanuit Den Haag... bij de afrit Kanalen eiland 3 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht... bij Houten, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ze waren de gangmakers toen Oranje moest hockeyen tegen de Belgen. Ze ging uit hun dak toen Marianne Vos naar haar gouden medaille fietste. Ik heb het over de drie dochters van prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Ze genieten met volle teugen van de Olympische Spelen in Londen. En er zijn nog veel hoogtepunten, vertelde de kroonprins gisteravond... tegen NOS-collega Herman van der Zand. Uiteraard is het winnen van een, een gouden medaille... Uh, van wie dan ook zijn, zijn hoogtepunten, maar... Als je de totaal onverwachte momenten, zoals bij boogschiet, dat daar ook ja, die, die twee shoot-offs nodig zijn en helaas dan net geen medaille uitkomt. Uh, we zijn een dag bij de Zeilers op pad geweest en uh, we hebben daar zoveel mogelijk met kunnen spreken. Uh, en dat je dan al ja, ziet wat daar aan, aan spanning aan het opbouwen is richting de races. Uh, We races. Ja, uiteindelijk wat er dan uh, Van Rijsselberg's laatste, of ene laatste race was, uh, om uh, zijn achtste race nog kunnen meemaken daar. En het uh, dus al met al uh, heel veel mooie sport gezien en ook heel veel met de mensen kunnen praten. De sporters hadden veel gehoopt. Ook in Nederland werd misschien wel op meer gehoopt. Uh, en dan wordt er geklaagd, wordt er gemoord. Is dat terecht? Nee, ik vind het niet terecht. Ik vind dat uh, de Nederlandse sporters hier absoluut naar uh, behoren presteren. Uh, we hebben natuurlijk een, een sportzomer gehad waarvan je kan zeggen dat die niet helemaal verlopen is zoals we verwacht hadden. Dus uh, die... die... Negatieve elementen worden misschien een beetje doorgenomen richting de Olympische Spelen. Maar we hebben prachtige Olympische Spelen en we, we presteren gewoon uh, ja, waar we horen ergens in de top 15. De top 10 is natuurlijk altijd een hele mooie ambitie voor Nederland, maar we horen in de top 15 thuis. En daar zitten we ook. U bent natuurlijk IOC-lid. Um, IOC maakt keuzes. Die sporten wel, die sporten niet op de Spelen. Kunt u zich er altijd in vinden? Het zijn de bonden die de, de, de keuzes maken. En het uh, executive board, dus zeg maar het dagelijks bestuur van het IOC, die keurt het hele programma goed of niet. Zoals anders nu in, uh, bij Zeilen uh, het windsurfen eruit gaat en vervangen wordt voor uh, kitesurfen. Uh, dat wordt dan voorgelegd aan het dagelijks bestuur. En die keuren het hele programma goed of niet. Maar ja, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk toch uh, ja, uh, sporten erbij te halen die ook jongere generaties aanspreken. En vanuit een marketingstandpunt is het ook wel heel belangrijk dat wij uh, onze sponsors aan kunnen bieden. Dat het, het publiek verjongt. En dat moet je via nieuwe sporten doen. Dat moet je via nieuwe sociale media doen. En ik denk deze spelen voor het eerst meer gevolgd worden op niet-conventionele media. Dus voor het eerst dat de sociale media meer uh, aandacht, meer mensen trekken, meer kijkers, lezers trekken dan de, de conventionele media. Welke indruk maakt Londen op u deze dagen? Londen is natuurlijk een, een, een stad waar... Uh, altijd wat gebeurt. En uh, de, ze combineren het bruisende van Londen met uh, een, een hele positieve atmosfeer richting de Spelen. Uh, het voordeel is natuurlijk dat uh, het ruim van tevoren aangekondigd is. Dus de mensen die er niks mee te maken willen hebben, zijn op vakantie. En degenen die er willen genieten, zijn hier. En dat helpt ook. Dus daarmee heb je dus iedereen die hier gebleven is, weet dat er Spelen zijn. En weet dat ze daar het mooiste en het beste van gaan maken. Is het iets voor Nederland? Het is zeker wat voor Nederland. Het is heel goed voor een land om uh, te spelen als katalysator te gebruiken. Om te werken aan je infrastructuur. Aan, je, ja, aan, aan alles om op de lange termijn een, een punt op de horizon te hebben waar we naartoe gaan werken. Zijn we in staat om het, om het te organiseren? We zijn zeker in staat om het te organiseren. Dat, is, uh, dat kan Nederland echt heel goed aan. In omvang zijn wij niet veel kleiner dan Australië in uh, bevolkingsomvang. Uh, en we zijn nog steeds een top 15, top 16 economie in de wereld. We zijn uh, zeer internationaal gericht. Uh, veel mensen spreken hun talen in Nederland... om als vrijwilliger goed op te kunnen treden. En ik denk dat Nederland waanzinnige spelen kan organiseren. En die punt aan de horizon waar de kroonprins het over heeft... dat zou dan 2028 moeten zijn. Rotterdamse burgemeester Abu Talib overal... die heeft zijn licht al opgestoken in Londen. Maar hij zal vast niet de enige zijn. Zelf een film mee regisseren, dat kan per Twitter. Gisteravond gebeurde het. Het is een project van het Nederlands Filmfestival. De film werd live in één keer opgenomen. Twitters konden op televisie meekijken en regieaanwijzingen doorgeven. De reportage is al twitterend van Matthijs van de Wiel. Het begin van de film, dat staat vast... Acteur Tycho Gernand wordt wakker in een psychiatrische inrichting. Weet je, je bent kan niemand me losmaken. De locaties van de scènes en welke acteurs daar aanwezig zijn, dat staat ook allemaal vast. Er is een basisscript. Er is een soort basisscript. bestaat uit tien scènes... waar de regisseurs houvast aan hebben... en ook welke rol ze moeten spelen. Wat kan de twitteraar dan nog bepalen? Uh, de twitteraar geeft regieaanwijzingen en tekstaanwijzingen binnen de scène. En dat komt binnen nu AMAS. En dat wordt door de regisseur gefilterd. Willemien van Aals, directeur van het uh, Nederlands Filmfestival. We kijken mee net, uh, net naast de set op een, op een televisiescherm. Ik vind het echt spannend. Ja. Want wat je ziet, ik vind het spannend of het zo inderdaad werkt. En ik vind het spannend of... De acteur hè, die tweets uitvoert. Moordenaar, dat ben jij. De tweets, dat is vooral heel veel meligheid. Je kunt de acteurs grappige dingen laten doen of zeggen. Tweet, Tycho schreeuwt. En dat doet hij dan meteen. Ik weet dat niet! Tweet, antieke kast ophalen. Ik moet naar Parijs. Ik moet de antieke kast ophalen. In tweet, Parijs. begin een Sinterklaasliedje te zingen. U schrijft bijzonder goed, u schrijft bijzonder levendig. De Twitteraar krijgt het gevoel dat hij een poppenspeler is. Tweet: Ga met je hoofd tegen de muur bonken. Wat is de ja. meerwaarde, behalve dat mensen het idee hebben dat ze iets te zeggen hebben en dat ze dat heel leuk vinden? Nou, de meerwaarde is denk ik ook om te laten zien wat je nog weer veel meer met nieuwe media en film kan doen. En hoe je je publiek bij kan betrekken en wat dat kan opleveren. Ik denk dat het ongetwijfeld weer in andere vormen terug zal komen. Ik denk dat je gewoon even je grote pet moet houden en vertelt wat er aan de hand is. En waarom we hier met z'n allen zijn. Wat, ja, wat gebeurt er allemaal? Ja, Waar is Nasse? Zet hem voor de camera. Bam! Crazy opdracht. Maar we kregen regieaanwijzingen, man. Na afloop ze elkaar om de nek. Ja, Tigo Gernand. Is het altijd zo'n ontlading? Nu is de ontlading extra groot omdat je gewoon een take van anderhalf uur hebt waar tien camera's en crew van 130, 140 man op het juiste moment aanwezig moet zijn met alles. Ik vind het knap als het gelukt is. Is het gelukt? Ja, het experiment. Is heb je alles geleurd. gedaan wat de twitteraars vroegen? Ik heb elke tweet die kwam, echt waar? gezegd. echt waar. Ja. Ik heb moeite gehad met een aantal tweets en ik dacht, ja, maar dat kan ik toch nu niet zeggen? Het is een stuk makkelijker om een script uit je hoofd te leren, <tus> ja. je tekst te leren. Makkelijker weet ik niet, wel minder stress. Wat heeft dit opgeleverd? Ja, we, we hebben hier opnieuw het wiel uitgevonden om een film te draaien. Oh, in... Dat klinkt wel heel pretentieus. Nou ja, heb jij ergens ter wereld een crew gehad die. Een film van 90 minuten live hebben gedraaid met tweets erdoorheen. Hij straalt. <laughs> Ik vind het echt een onbewandelde pad van de Nederlandse film. Hoe, hoe ging dat er aan toe in de, in de regiekamer, Martijn de Jong, regisseur? Het was zweten en gillen en tieren, maar uh, het was vooral heel spannend. Ja. Wat was voor u het spannendste? Van tevoren was het spannendste, gaan we tweets krijgen en wat voor tweets gaan nou, we het krijgen? Het waren er heel veel. Ja, ik hoorde net dat we trending topic en zo uh, waren. Maar de twitteraars vroegen geen onmogelijke dingen. Inderdaad niet een plotwending of een rare muziek. Of een, had dat gekund? We hadden, Want ja. Want de scènes lagen wel vast. Het is niet zo dat je als twitteraar kon bepalen hoe de film zou aflopen. Maar we geven gaaf in alle scènes gewoon complete vrijheid aan de acteurs ook. We gaan kijken wat er binnenkomt en daar gaan we gewoon op anticiperen. Hey, hebben de twitteraars u nog verrast? Zijn ze met dingen gekomen die u zelf niet bedacht had, waarvan u zelf denkt van hé, hey, dat was eigenlijk wel een goed idee? Ja, die liedjes bijvoorbeeld. Of opeens opstaan en met zijn hoofd tegen de muur bonken of zo. Dat maakt. Een helemaal heel raar, gek personage. Dus ik zag het hem doen en ik zag hun dat doen. Dus het was helemaal gaaf, ja. Martijn de Jong, de regisseur, was daar. Film zal overigens worden vertoond op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Er wordt ook gebruikt voor een reclamefilm van het festival. We praten nog even door over films. Het is muziek uit de Franse film Intouciable. Het is al door heel veel bioscoopbezoekers bekeken en beluisterd. En die film doet het goed. Maar dat is niet de enige Franse film die het goed doet. Er is opvallend veel succes voor Franse films deze zomer. In de top 20 van best bezochte bioscoopfilms... staan deze week maar liefst vier Franse titels. En dat is veel meer dan normaal. Filmjournalist Floortje Smit aan de lijn om dat eens te verklaren. Want um, hoe kan dat? Nou ja, het is, het, is, het is deels opmerkelijk, hè. Het is wel een, een dingetje dat filmmaatschappijen uh, in de zomer... die zijn iets meer geneigd om Franse films uit te brengen. Want dan denken ze dat die taalbarrière toch minder een, uh, een barrière is... omdat mensen een beetje zin hebben in iets Frans. Uh, omdat ze wel eens wat anders willen zien dan die Amerikaanse blockbusters. Misschien zijn we ook net met z'n allen op vakantie geweest in Frankrijk. Ja, precies. Dus mensen zijn wel wat... die denken, heel leuk, Franse comedy, Frans die gaan we doen... Um, zijn er dit jaar wel echt meer en ze staan ook zo hoog in die top 10... omdat het een, uh, een aantal films zijn die hele grote successen zijn in Frankrijk. En die zijn blijkbaar heel goed uh, ja, te vertalen ook naar het Nederlands publiek. Want over welke films hebben we het? We hebben het over, uh, uh, nou ja, Intouchables natuurlijk. Dat is ja. echt de grote hit van, uh, van de afgelopen maanden. Um, en wat er nu verder nog in staat is uh, Tous Ensemble. Um, dat is een uh, comedy over uh, vijf oudere uh, bejaarden die uh, samen een leefgemeenschap vormen. Uh, dan hebben we nog Commune Chef, dat is een soort kookcomedy. Uh, ja, uh, De Ruy et Dos, dat is een, uh, een, uh, een art-housefilm die het heel goed heeft gedaan in Cannes. En, uh, even kijken, ja, en, en Le Prenon heeft er vorige maand uh, heeft ook die, uh, in die top 20 gestaan. Dus het zijn er telkens vier en het, dat duurt al een poosje voort. Ja. En zijn er overeenkomsten tussen die films te ontdekken? Nou, het geldt even, dit geldt niet voor de, de Rouillet-Dos, want dat is echt wel een, een melodrama. Uh, maar het grappige is dat eigenlijk bijna al die films hebben, zijn een soort comedies, lichte comedies, die, um, um, die sociale problematiek aansnijden, maar op een hele luchtige, uh, luchtige manier. Dus die niet heel erg zoeken naar die problemen, wat je vaak ziet in films, um, maar die, die tegenpolen bij elkaar brengen en, en dat op een hele... Ja, natuurlijke manier. Mensen, mensen hebben daar blijkbaar behoefte aan. Misschien hebben we wel behoefte deze dagen aan iets positiefs. Ja, precies. Want kijk, dat Intouchable bijvoorbeeld... dat is echt een hele grote hit. Um, en dat, um, ja, dat gaat echt over, over de nette mensen met liefde voor literatuur... voor kunst, voor klassieke muziek. Um, en die wordt dan geplaatst tegenover een donkere jongen uit de banlieue die lekker kan dansen en uh, een beetje seksistisch is. En die twee groeien dan naar elkaar toe... Ja, dat is gewoon een hele andere manier dan, dan uh, de migrantenproblematiek benaderen... Dan, uh, ja, dan de meeste films doen. En, en volgens mij hebben mensen daar dus blijkbaar behoefte aan. Ja, even weg uit de harde, uh, rauwe uh, werkelijkheid. Nou ja, kijk, de politiek wordt natuurlijk gedomineerd door, door problemen. Um, en dit laat gewoon telkens zien dat, dat um, als mensen maar een klein beetje naar elkaar luisteren... of, of als mensen elkaar beter zouden leren kennen... Dat het, uh, dat het misschien helemaal niet zulke grote problemen zijn als... Uh, als ze uh, als zijn. Het staat eigenlijk bijna haaks op de politieke ja. discussie. Um, ja, en, en ik denk dat dat toch de reden is dat dat het goed doet. Maar niet alleen dat, ook dus een melodrama doet het goed. Hoe, hoe verklaart u dat dan? Nou, die, dat, um, die film heeft het echt heel goed gedaan in Cannes. Um, en dat gaat ook weer over twee tegenpolen en een, en een wat onwaarschijnlijke liefdesgeschiedenis. Um, en dat schijnt, gewoon, ja, dat schijnt gewoon een hele goede film te zijn. Dus je hebt, je hebt heel veel mond-op-mond uh, -mond reclame. En dan blijft zo'n film gewoon groeien en, en uh, die blijft gewoon staan in zo'n bioscoop. En dan komen er gewoon elke, elke week meer bezoekers. Ja, goed, vandaar dus uh, de Franse film die het zo goed uh, doet. Zullen we nog even gewoon een klein stukje luisteren van, de, van die soundcheck van de entouchables? Ik denk Vol dat je daar heel veel mensen heel blij mee Volgens laat. mij ook. Ik vind ook wel mooie muziek. Het is Moet heel mooi. Moeten we niet meer doorheen praten? Dankjewel, vast, Floortje. Dus vanwege het succes van de Franse films deze zomer... hier op Radio 1 de Sportzomer. Tot zo.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 Geef jezelf opslag en hou elk jaar tot 4000 euro netto meer salaris over. door 0% bijtelling op de Toyota Prius Plug-in Hybrid. Vanaf nu in de showroom. Radio 1. Het NOS-journaal. DSM schrapt wereldwijd duizend banen. En Roemer sluit gedoogconstructie met de SP uit. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Chemiebedrijf DSM schrapt wereldwijd duizend banen. Door de moeilijke markt is de netto winst van DSM met 67% gedaald naar 186 miljoen euro tegen 558 miljoen dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide met maar 1% naar ruim 4,5 miljard. Dat verlies van duizend banen is volgens het bedrijf nodig om kosten te besparen. De helft verdwijnt in Europa. Bij DSM werken nu ruim 22.500 mensen, van wie 6100 in Nederland. De SP doet na de verkiezingen van 12 september niet mee aan een minderheidskabinet met gedoogsteun. Je doet mee of je doet niet mee, zei lijsttrekker Roemer in nieuwsuur. Ik heb dat de vorige keer al gezegd. Ik vond er helemaal niks van begin af aan een gedoogconstructie, waarin jij één partij op een plek zet, dat ze kunnen roepen en schreeuwen wat ze willen, maar dat je nooit ter verantwoording kunt roepen. Ook CDA, PVDA, D66 en ChristenUnie zien weinig in de nieuwe gedoogconstructie. CDA-leider van Harsma Buma. Maar als je nu praat over echt een crisis die we hebben in Nederland en in Europa die daadkracht vraagt, oplossingen vraagt... dan is een stabiele basis voor een kabinet natuurlijk ontzettend belangrijk. De PVV wil het liefst regeren, maar ook wel gedogen. En ook de VVD en de SGP sluiten een gedogen constructie niet uit.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 In Londen is gisteren het bloedbad tijdens de Olympische Spelen in München van 1972 herdacht. Bij een gijzeling door de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September... kwamen toen elf Israëliërs om het leven. Premier Cameron van Groot-Brittannië noemde het tijdens de herdenking... een van de donkerste dagen in de Olympische geschiedenis. Ook IOC-voorzitter Rogge hield een toespraak op die bijeenkomst. Hij deed 40 jaar geleden mee aan de Spelen in München. Ik competed in Munich in 1972 ik zal nooit vergeten waarom we hier zijn. Zelfs na 40 jaar is het pijnlijk om de slechtste dagen in de geschiedenis van de Olympische beweging te beleven. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe pijnlijk het voor de families en de persoonlijke vrienden van de 11 Olympische. De weduwen van twee van de omgekomen atleten hadden het IOC gevraagd om de herdenking tijdens de openingsceremonie te houden, maar dat wilde Roger niet. Prins Willem-Alexander vindt dat er geen reden is om teleurgesteld te zijn over de Olympische prestaties van de Nederlanders. Dat zei hij in een interview met de NOS. We hebben prachtige Olympische Spelen en we presteren gewoon uh, ja, waar we horen ergens in de top 15. Wat de Prins betreft komen de Spelen dan ook in 2028 naar Nederland. Het is zeker wat voor Nederland. Het is heel goed voor een land om de spelen als katalysator te gebruiken. Om te werken aan je infrastructuur. Aan, je, ja, aan, aan eigenlijk alles om op de lange termijn een, een punt op de horizon te hebben waar we naartoe gaan werken. En of de spelen daadwerkelijk naar Nederland komen is nog lang niet duidelijk. Het IOC beslist er pas over in 2023. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een filmpje online gezet... waarop de landing van marsverkenner Curiosity te zien is. Dat is een montage van bijna 300 foto's met lage resolutie. Die begint op het moment dat het hitteschild van de Marslander wordt afgeworpen. De NASA gaat de Curiosity nu klaarmaken voor zijn eerste dag op de rode planeet. Er is een groep mensen die de sequenties bouwt die we gaan naar de rover in twee uur zetten... om onze pre-planned Sol-1 activiteiten te doen. Dus ze kijken naar de tijd... en zorgen dat we de data op juiste tijd opbrengen. En die Mars-video is een voorproefje. Later zullen veel scherpere beelden naar de aarde worden gestuurd. De Curiosity landde gisteren op Mars. En gaat de komende twee jaar op zoek naar sporen van leven. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is er vrij veel bewolking en komen in het hele land buien voor, soms met een klap onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon door. Deze wordt afgewisseld door wat sluierbewolking. Het wordt zo'n 18 graden aan zee tot 20 landinwaarts. Daar bestaat een matige, in de kustgebieden soms vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Vanavond zijn er afhankelijk opklaringen en is het droog. In de nacht neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. Die minimaal liggen tussen 14 graden aan zee en 10 graden in het binnenland. Morgen is er een afwisseling van zon, stapelwolken en een enkele bui. Veel zal het niet voorstellen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het zuiden heeft vooral in de ochtend te maken met hardnekkige bewolking. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het zo'n 19 tot 22 graden. De dagen daarna is het droog, zonnig en loopt de temperatuur geleidelijk op tot zomerse waarde. Awb ah, Verkeersinformatie. Alles bij elkaar, toch nog zo'n 20 kilometer file. Na een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij Knoppen Amstel, 2 kilometer. Er is één rijstrook afgesloten. Ook 2 kilometer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Zoeterwoude. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij Nieuwegein, 3 kilometer. En vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld, 4 kilometer... Dan nog de werkzaamheden op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en Houten, 8 kilometer. Ben Howard, zijn debuutalbum Every Kingdom. Met The Wolves en Keep Your Head Up. Every Kingdom van Ben Howard. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Kunstenaar en beeldhouwer Enish Kapoor is een schepper van het schijnbaar onmogelijke. Voor de Olympische Spelen in Londen ontwierp hij een 100 meter hoge toren met de naam Orbit. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up. De wereld volgens Enish Kapoor. NOS Radio 1. Het Olympisch Journaal. Twee zilveren medailles, dat was de oogst gisteren op de Olympische Spelen. De wind is behoorlijk aangekomen, er is goed eroverheen. Nog een paar gelofsprongen en daar gaat hij over de laatste sprong. En ja hoor, vier strafpunten. Ja, dat is natuurlijk, uh, daar hebben we natuurlijk al die tijd naartoe gewerkt. En uh, oké, okay, het mooiste was natuurlijk een gouden medaille. Maar we hebben gestreden in de barrage, dat is helaas niet gelukt. Maar we zijn natuurlijk hartstikke blij met uh, een met zilveren medaille. En hij is foutloos, hij is foutloos. Deze Pieter Charles, geweldig resultaat. Zilveren medailles die de springruiters in de landenwedstrijd veroverden, dat was een verrassende plak. Tweede plaats van zeilster Marit Bouwmeester, die was verwacht, misschien zelfs teleurstellend. Eén China, het goud voor Chu. maar dan Marit Bouwmeester. Ja, ik ben, moet het eigenlijk, ik heb misschien nog wel even nodig, maar ik ben het wel verplicht aan de mensen die me hebben geholpen om happy te zijn. Want iedereen heeft zoveel energie uh, in gestopt en ik ben zo egoïstisch geweest met het ene doel. Ze pakt het zilver. Daar is olympisch zilver. Voor Marit Bouwmeester, fantastisch! Dus uh, ik denk dat ik nu gewoon sociaal met iedereen een drankje moet gaan, denken, uh, gaan drinken en uh, bedanken voor hun medewerking. Dat was gisteren. Vandaag moet hij het gaan waarmaken op zijn favoriete onderdeel: de rekstok turnen Epker Zonderland. Die gaat uh, vandaag aan de slag. Edwin Cornelissen, goedemorgen. Oh jee, Goedemorgen. Wat een, wat een verdraging, Edwin. Zeg, Edwin, we hebben hem niet meer gezien sinds uh, 28 <laughs> ja. juli. Is Epken een beetje in vorm? Wij ook niet. Uh, ik zou het niet weten, want wij hebben hem dus ook niet gezien. Uh, maar als ik de geluiden om hem heen zo moet horen... van bijvoorbeeld zijn broer Herre Zodderland... die uh, vrij dicht bij hem staat en iedere dag wel even contact met hem heeft... Uh, gaat het wel goed met de vorm? Heeft hij ontspannen toegeleefd naar die finale? Lekker getraind. Er zat natuurlijk tien dagen tussen de kwalificatie en uh, de finale van vandaag. Dus hij heeft alle tijd gehad om zijn oefening verder te perfectioneren... en uh, om uh, de puntjes op de i te zetten. En we gaan er maar vanuit dat dat goed gelukt is. Alleen het moet er nu ook in de wedstrijd uitkomen. En vandaag gaan we dan ook... dat hele bijzondere elementen zien wat ook naar hem vernoemd is. De triple, hè? Ja. Ja, het is niet naar hem vernoemd. De, de, de triple, dat zijn eigenlijk drie vluchtelementen achter elkaar die hij doet. Uh, en dat is bijzonder spectaculair om te zien, want hij doet het zonder tussenzwaai, dus het is echt iets unieks. Hij onderscheidt zich er ook van alle andere rekstokturners, dus als het lukt, dan is hij meteen ook wel een echte favoriet voor het goud, want uh, daardoor krijgt hij zo'n moeilijke oefening, dat er amper tegen aan te boksen is. Ja, misschien door wat Chinezen die ook hele ingewikkelde oefeningen hebben, maar die moeten dan ook wel heel zuiver turnen. Maar goed, het begint natuurlijk bij Epke zelf, die moet zijn oefening goed voltooien en en ja, hij heeft het voordeel, hij mag als zesde. Na hem komen nog twee mindere goden. Dus als die geweest is, dan kunnen we wel voorzichtig gaan stellen... of het goud wordt of niet. En neemt hij dan uh, grote risico's... als hij ook gewoon die bijzondere elementen erin turnt? Ja, daar zit in de reksdokteur altijd wel een, een risico. Hè. Je moet altijd wel iets, iets bijzonders, iets spectaculairs doen... met het risico dat je er vanaf valt. Epke kan erover meepraten. Het overkwam hem in, in Peking, vier jaar geleden. Het overkwam hem overigens ook op het EK... een aantal maanden geleden... toen hij dat drievoudige element, die Triple... voor het eerst in een wedstrijd wilde laten zien. Ja, toen ging het mis. Toen vloog hij er in de kwalificatie al uit. Maar hij heeft het toch gekoesterd als een goede ervaring... die deelname aan dat EK. Omdat je het ook wel eens in het hebt... Moet kunnen doen om, om, om die, dat gevoel van spanning te hebben... Zeg maar, en om te voelen hoe dat in een wedstrijd is. Dus die ervaring die neemt hij mee uit Montpellier. En nu is het zaak om dat dan om te toveren... in een uh, uitmuntende oefening in deze Olympische wedstrijd. Maar enig risico zit er altijd in, ja. En hoe laat gaan we jou beluisteren... met het flitsende commentaar vandaag, Edwin? <laughs> om uh, tien over half vijf begint de Rekstock finale. We krijgen dus eerst een aantal concurrenten van, uh, van Epke in actie... maar die zijn natuurlijk ook heel interessant om te zien... want dan krijgen we ook een indruk van hoe de scores liggen... hoe, uh, ja, hoe streng de jury zal zijn ook in die finale. En dan weten we ook meteen wie er wat laat liggen... wie er optimaal heeft geturnd en uh, waar Epke dus aan moet gaan beginnen. Hij mag als zesde, dat betekent dus dat hij zijn grootste concurrenten heeft gehad. Dat zal dan tegen vijven zijn. Uh, dan weten we ook of hij uh, ja, nou heel veel risico moet nemen of dat hij misschien ook wel een beetje op safe zou kunnen gaan turnen. Maar in zijn geval zou ik zeggen, doe gewoon wat je moet doen. Doe je allermoeilijkste oefening, geef alles wat je hebt. En als je dan goud pakt, nou dan ben je een topper, toch? Ja, absoluut, absoluut. En dan vieren we weer een feestje. Maar goed, radio aan. Zo, na half vijf en rond vijf uur moet hij echt extra hard. Want dan gaat even Cornelis dat verslag doen. Het weer veel plezier erbij. Ik zeg Monique Knol en misschien zegt u dan terug tegen de radio: Ah, wielrennen. Dat was toch die mevrouw die dat goud won op de wegwedstrijd tijdens de Spelen in Seoul in 1988 en vier jaar later nog een keertje brons in Barcelona. Wat is er eigenlijk van haar geworden? Nou, ze doet tegenwoordig aan dressuur en vandaag is de finale dag van het team dressuur, de Grand Prix special. Monique Knol, goedemorgen. Goedemorgen. Iemand die van het Stalen Ros naar het echte Ros is overgestapt. Ja, dat is wel heel maf natuurlijk, hè? Ja. Van hoe kom je erop? Nou, het is eigenlijk zo gekomen. Vroeger reed ik al pony bij de manege. En toen was ik een jaar of twaalf, dertien. Toen kreeg ik een eigen paard. Nou ja, dat ging allemaal niet samen. Want ik ging schaatsen, ging wielrennen. Dus die pony die moest weer weg. Maar ja, die passie is al eigenlijk altijd gebleven. Dus het laatste jaar dat ik nog wielrende in 1996, nou, denk ik. Toen had ik, heb ik al een uh, vriespaard gekocht. Yeah. En uh, nou ja, hobbelen door, uh, door het bos... Dat vind ik niks. Dus het werden weer wedstrijden. Ja. Dus ik, uh, ja, ik doe wedstrijden met dressuurwedstrijden. En gaat dat goed? Uh, ja, ik, ik ga nu naar de Z2 en het, is, uh, ja, het gaat steeds beter. En de, ja. z de Z2, dat uh, doet vermoeden dat nou, er een ja. Z1 is? <laughs> ja, precies. Je hebt zoveel uh, niveaus natuurlijk. Ja. En uh, nou, ik ben al heel wat niveaus doorheen gekomen... En ik ben instructrice geworden net, uh, rijinstructrice. Dus ik ben er wel mee bezig, ja. ja. Uh, uh, uh, had je op dit niveau ook, uh, laten we zeggen, het maximale de draad kunnen halen als je eerder was begonnen? Nou, het, het, het ligt heel gecompliceerd. Uh, bij het paardrijden moet je sowieso zelf natuurlijk heel goed zijn. Je moet heel veel gevoel hebben. En. Ik, dat heb ik misschien wel iets minder. Ik ben wel, uh, wel impulsief en ook wel een, een driftig baasje. En je moet eigenlijk altijd heel rustig blijven en goed blijven aanvoelen... Ja. hoe je paard loopt, want elke dag is hij natuurlijk anders. Jij bent elke dag anders, maar je paard ook. En dat maakt het zo enorm moeilijk. Ja, nou, ja, dat en... vind ik zo knap bij al die paardrijers die ik dan zie... dat ze eigenlijk bijna, naar mijn gevoel, perfect in evenwicht zijn. Ja, maar kijk, je moet het zo zien. En wij kijken naar de televisie, wij kijken naar... Crème de la crème, Grand Prix. Ja, ja dat, is, dat zijn de toppers. Als je kijkt naar, naar andere wedstrijden... zoals nu ook op de Olympische Spelen. Ja, het is, zijn allemaal toppers. Maar er, er is zoveel nog daaronder. Het is maar een handje vol... wat, wat, wat die Grand Prix kan rijden. Dus we kijken naar het beste van het beste. En het is zo mooi om te zien. Weet je, ook, ook al hou je niet van paarden... al heb je niks met paarden. Het is gewoon heel mooi om te zien... hoe dat paard danst. Hoe hij zijn oefeningen doet... Ja, nou ja, wat, wat, dat vond ik gisteren ook verbazingwekkend. Ook dat zo ontzettend veel mensen dat ook weer mooi vinden. Uh, ja. Ik geloof dat er meer dan een miljoen mensen uh, hebben, er, hebben er gisteren gekeken. Maar anderhalf ja. miljoen. Die vinden dat dus allemaal schitterend om te zien. Ja, en, en ik denk dat de meeste mensen die... Uh, nou, misschien niks met paarden hebben, maar de kuur op muziek... Dat is dan donderdag, hè? Ja. Dat is, ja, dat is zo fantastisch. Want alle mensen houden wel van muziek, toch? Ja, er komt van alles langs, klassieke muziek, maar van allerlei soorten muziek. En, dat, en dan zie je dat paard paar dansen, want zo zien mensen dat, hè? dat ze dansen, ze zweven, ze doen hun moeilijke oefeningen. Nou, ik, ik zie dan wel wat, wat voor oefeningen ze doen, maar sommige mensen zien het natuurlijk helemaal niet, die vinden het plaatje gewoon mooi. Het is gewoon hartstikke mooi om te zien. En ziet u dan als Z2-niveau ook dingen waarvan u denkt, hé, hey, dat wil ik eigenlijk ook wel doen? Oh ja, dat willen we allemaal. Yeah. <laughs> dan denk je, shit, moet je dat zien? Dat, dat is geweldig. Nee, en je, je, je bent gewoon heel realistisch. Dat lukt natuurlijk niet. Maar bepaalde oefeningen, die moet ik dan ook wel doen. De, de, niet de hele moeilijke. Maar dan denk je, oh, en dan zie je die paarden. En die stappen zo mooi over met dat lange been. En dan ben je hartstikke jaloers op. Maar ja, goed, je moet altijd wel uh, kijken naar... Uh, naar nou, de dingen waarvan je zegt van nou daar heb ik wat aan of een beetje dit, een beetje dat. Maar bij die bij die, eh, bij die beste ruiters, je ziet ook bijna niks hè. Want je moet het zo zien. Met paard rij je elke pas. Elke pas die je paard doet, die rij je. Dan denk je, ja, je ziet helemaal niks. Maar je doet het met, met, met je, met je handen. Linkerhand, rechterhand. Dat vingerspitsengevoel, dat zeggen de Duitsers, maar dat zeggen wij eigenlijk ook. En dat. Ja, dat, dat zegt eigenlijk alles. Je hebt soms je handen een beetje minder gesloten. Een beetje meer, een beetje meer dit, een beetje naar voren, een beetje dit. Euh. Met je zit doe je, doe je van alles. Met je benen, een beetje achter de singel, een beetje, een beetje meer druk, een beetje minder. Dus elke pas wordt gereden en dat is zo knap. Want, ja. want je ziet het helemaal niet. Nee, volgens mij, mevrouw Knol, gaat u de komende dagen ontzettend genieten. Oh ja. Ik wens u er heel erg veel plezier bij. Ik dank u wel voor het gesprek. Oké, okay, bedankt. Graag. Misschien kent u ze nog. Broer en zus, Jonge Jans. Nederlands hoop op de springplank destijds. Schoonspring is hot in Engeland tijdens deze Olympische Spelen. En we gaan zo spreken met Edwin Jonge Jans. De verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Amstel, 5 kilometer file. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Bad Overdorp, 3 kilometer... A12, Den Haag richting Utrecht, bij Nieuwegein, file van 3 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A27, vanuit Gorkum naar Utrecht, bij Houten, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. De koppen in de Nederlandse kranten. Dubbel zilver, zilveren maandag, zilveren verrassing, zilvervloot. Dat zijn de koppen zo'n beetje in Nederland. Aja van der Horst, wat zijn de koppen in Groot-Brittannië? Niet zilver, maar goud. Daily Telegraph, Golden Aldi. En dat gaat over de springruiters. Eh, waar Nederland dus zilver haalde. Daar haalde de Britten goud. Hele mooie foto van Nick Skelton, de captain van het Britse team. Ja, Golden Aldi, dat slaat op hem. Gouden oude, hij is 54 jaar oud. Ja, daar zit wel een mooi verhaal achter hoor. Eh, deze man die brak eerder zijn nek, vorig jaar van het paard gevallen, brak zijn heup... Toen zeiden de dokters tegen hem, meneer Skelton, u gaat nooit meer rijden. Maar gisteren dan leidde hij dan toch het Britse team naar het goud. En dat is een, ja, een, een zoete overwinning voor de Britten. Want het was voor het eerst in 60 jaar dat de Britten op dit onderdeel goud haalden. Ja, met een Nederlandse coach. Hè? Althans, die is tegenwoordig Brit. Klopt, ja. Dan uh, was er ook nog een controverse gisteren. Uh, en dat ging over Syrië. Wat is daar aan de hand? Nou, er zijn hier zes Syrische atleten en uh, ja, met de burgeroorlog die het nu woedt in Syrië... was het wel enigszins controversieel of ze überhaupt moesten komen. In Syrië zelf uh, woedt daar een debat over. De oppositie zegt, ja die atleten, het is een schande dat ze daar onder de Syrische vlag uh, uitkomen voor ons land. Het zijn verraders. De Syrische atleten zelf zeggen, uh, dit is sport, wij doen niet aan politiek. Uh, maar er was, ja, roept zelfs ook in Londen wel enige weerstand op. Een van de Syrische ruiters... Ja, Die was, kwam afgelopen weekend in actie. Hij heeft eerder zijn steun aan het regime geuit. Zijn vader is ook onderdeel van dat regime. Die mag niet naar Groot-Brittannië komen. Hij is geweerd hier. Ja, een, een, afgelopen weekend zagen we dan ook een kleine demonstratie bij Greenwich. En dat is waar het springruitertoernooi wordt gehouden. Dus helemaal uh, stil is het niet rond dit team. Dan moeten we het eventjes hebben over, want jij begon net al over het goud... maar het gaat wel ongelooflijk goed met Groot-Brittannië. Als ik de medaillespiegel erbij pak, dan staat de Groot-Brittannië derde. Ja. 18 gouden medailles en uh, de honger is nog niet gestild. Nee, en uh, vorige week, precies een week geleden, toen hadden we het er ook over... toen waren ze nog een beetje onrustig, waar blijft dat goud? Maar nu zit het elke dag raak. Vier jaar geleden haalden ze 19 keer goud in, in China uh, vandaag... Het baanwiel rennen. De, ja, de verwachting is dat ze minimaal een aantal gouden medailles halen. Chris Hoy komt in actie. Dus dat gaan ze al evenaren of zelfs overtreffen. En als dat gebeurt vandaag, ja, dat zijn, zou dan de beste prestatie van de Britten zijn... in meer dan 100 jaar tijd. Alleen in 1908, ook een spelen in Londen presteerden ze beter, maar nu al zijn het hele succesvolle Spelen voor de Britten. Ja, en dan uh, moeten we het nog eventjes hebben over een hele bijzondere atleet, mag je hem misschien wel noemen, hoewel hij doet niet bij de Olympische Spelen, maar toch ook weer wel. Jullie zijn een bijzonder iemand tegengekomen. Ja, we kwamen, we, kun je nog de openingsceremonie herinneren? Ja. ja, een, ja. Van, een van de highlights was toch wel het optreden van uh, de koningin. Uh, Fantastisch. Die, uh, het filmpje met James Bond, nou die, die sprong vervolgens uit de helikopter. Dat was natuurlijk niet de echte queen, maar dat was een stuntman die uh, als dubbelganger fungeerde. Nou, die kwamen wij afgelopen weekend uh, tegen. Paul Sanders uh, maakte daar het volgende verslag over. Henley on Thames is een klein rustiek plaatsje, een half uurtje buiten Londen. Het is een watersportplaatsje, het ligt natuurlijk aan de Thames. Dus veel bootjes, veel roeibootjes en veel recreatie. Het is een prachtig stadje en je zou niet zeggen dat dit de woonplaats is van een van de beroemdste Britten. Nou ja, beroemd, een heleboel mensen hebben hem gezien, maar toch zullen ze hem niet herkennen op straat. Hij is namelijk vooral bekend van dit moment. Tijdens de openingsceremonie sprong namelijk de koningin uit een helikopter. En natuurlijk was dat niet de echte koningin. Nee, het was een standdouble. Dat was namelijk Gary Connery. Oh, Ik jumped off a whole bunch of different stuff. I mean the, the stuff, the most recognizable features, if you like, or landmarks has been the Eiffel Tower, uh, the London Eye, which is the, the Millennium Wheel. Nelson's column inside the Millennium Dome. Uh, From the Hilton Hotel on Park Lane in London. Hij werd ervoor gevraagd omdat hij, zo kunnen we wel zeggen, nogal wat ervaring heeft met het springen op lage hoogtes of van objecten af. Ja, yeah, they approached me about a year ago. Um, they asked around within the industry who would be a good person for the job, and my name came up. And then when I went in for a meeting, the whole crew realised that I knew Danny Boyle, so... Danny Boyle, they, that's the director? Yeah, he's the creative director of the opening ceremony, and he's also a film director. He's done hes done many films, as you probably know. And so when the team realised that I knew Danny, uh, they thought, right, great, we're not looking anywhere else. This this is the guy. And at the time, it was just the queen jumping, and, and through the development and the creative side of things, they... They involved James Bond as En zo ultimately, as you saw, it ended up being two of us jumping. And yeah, what job! En voorafgaand aan die openingsceremonie moesten natuurlijk geoefend worden. Dat kon natuurlijk niet bij het stadion, want het zouden te veel mensen zien. Dus werd er een flink aantal sprongen buiten het stadion gedaan. En een paar sprongen, s'nachts in het donker bij het stadion zelf, zodat zo weinig mogelijk mensen konden zien wat er nu eigenlijk gepland was tijdens die openingsceremonie. Maar yeah, ja, 800 feet over that stadium, knowing then that you've got to fly your canopy far enough to get outside of the stadium to land to make the creative side of it work. Yeah, very special. But we'd done a bunch of test jumps. We'd done 20 or so jumps off-site, and then we did five late-night jumps, purely late-night, so that people, very few people, got to see it. Uh, on site and then of course the Friday night jump which was just amazing. En er was er natuurlijk de jurk, die moest gepast worden, want het moest er allemaal zo echt mogelijk uitzien. En dus ging er heel wat pas sessies aan vooraf. You know, over a period of those five months building up I had several dress fittings. Because once the dress was made, it then had to incorporate my parachute. So that I could still jump safely, but wearing the dress and making it look like it, it sat the way it should sit. So yeah, it was uh, it was. Een heel speciaal en heel intricate little operatie die we did. So Dus ik had waarschijnlijk vier of vijf dressfittings over die periode. Zenuwachtig voor de sprong was hij niet. Maar ja, aangezien er meer dan een miljard mensen keken naar die openingsceremonie... vond hij toch ook wel belangrijk dat het er een beetje goed uitzag. En, you know, I'm confident that I can do that. However, when you're on such a big stage, and a world stage... There is that little thing going on inside your head saying oh come on Gary keep it together do it right. So yeah nerves about doing the job right rather than about the actual jump. Helaas kreeg Gary nog geen reactie van de koningin en dat zou hij eigenlijk wel heel leuk vinden want hij is benieuwd hoe de koningin het heeft gevonden. Maar wie weet komt dat nog en misschien wordt hij wel uitgenodigd voor thee en koekjes. Not yet. No, no. I'm wondering in the future whether she might stroke my shoulder with a sword. Um, just before chopping my head off, of course. <laughs> um, but no, no, I haven't heard anything. She might have me round for tea and cakes one day, who knows? But it'd be great to meet her. You know, I'd love to see how what her take on the whole situation was and, and whether she... Because obviously she did play a role in it. Um, but I'd love to know whether she felt the end result was good. Harry, dus de stand-in voor de koningin. Een echte Brit met dat gevoel voor humor. Het schoonspringen in Nederland, dat werd jarenlang gedomineerd... door twee, uh, twee familieleden. De broer en een zus, Jonge Jans, Daphne en Edwin. En vandaag is de finale van het schoonspringen... op de drie meter plank voor mannen. Edwin Jonge Jans werd daarop in de spelen van 1988 achtste... en in 1992 zevende. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag zien we geen uh, Nederlanders op de plank. Er zijn geen opvolgers gekomen. Nou, we hebben, we hebben een hele goede springer in Jorik de Bruin. En uh, alleen ja, het, het, uh, de kwalificatie van het NSV, NSF is natuurlijk heel erg streng. Waar je, waar je moet laten zien dat je gewoon die top, uh, in, in echt in de wereldtop zit. En dus hij heeft het helaas net niet gehaald. Hij zit er maar net tegen aan. Hij zit er net tegen aan. Hij heeft echt... Uh, uh, het is echt een fantastische springer. Ja. Dus dat is, ja, is echt, ik vind het echt jammer dat hij er niet staat. Nou ja, eentje voor de toekomst zal ik dan maar zeggen. Maar ja, ik... ja, hij is ongeveer 24 geloof ik. Dus hij zit een beetje... Oh. Hè, de volgende keer moet het echt lukken. Ja. Dan bent u, in Londen uh, op, op te spelen als trainer van twee Britse meisjes. Ja. Hoe, hoe bent u trainer geworden van twee Britse dames? Ik ben in uh, 2003 ben ik gebeld door een uh, collega uit Engeland. Of, hij, uh, of hij iemand wist die... Uh, in fulltime baan als coach wil hebben in Leeds. En uh, ja, toen, toen, toen heb ik gezegd dat dat zou ik wel uh, leuk vinden. Um, ja, zo is het gekomen. Toen, uh, ja, en ik heb, ik heb in de, in, uh, in de, in de, de lagere scholen van Leeds... heb ik 2000 kinderen getest. En deze twee kinderen die zijn er uh, uh, producten van. Ja, en hoe doen ze dat? Uh, heel erg goed. Het, zijn de, de, het waren de twee jongste meiden op de, op de Duikplank. En uh, een meisje in een zigeunerspring, de 15-jarige Alicia, die was zevende uh, geworden. En uh, mijn 17-jarige uh, Hanna, die uh, uh, net de finale gemist die was net dertiende bij uh, minder dan een punt. Mm. Dus uh, dat, is, uh, dat is heel goed. Leeft het een beetje in Groot-Brittannië? Ja, want we hebben natuurlijk Tom Daly, dat, dat oh, ja. een, uh, een, een gigantische, uh, een bekende Brit is, zeg maar. En dus, dus ja, dat, dat lift de hele sport toch wel. En uh, afgelopen nationale kampioenschappen was gewoon alles uitverkocht. Ja, dat betekent gewoon dat er ook daar heel veel geld in is uh, gestopt in het schoonspringen. Zoals ook ja, wel in andere sporten we uh, er de zit, hebben er, er, zit, er, zit, er zit inderdaad zit, er, zit er goed geld in, ja. ja. En uh, ondertussen zo verknocht aan Groot-Brittannië dat u daar blijft? Of uh, nog een keertje terugkomen naar Nederland? Nou, dus, ik bedoel, je weet het nooit. Kijk, ik, ik, het uh, is mijn werk en, en ik kan mijn werk hier heel goed doen. En uh, ja, natuurlijk heb je er iets van uh, dat, dat in Nederland. Ik ben toch uiteindelijk in Nederland, dat ik het heel leuk zou vinden om een keertje in Nederland om de boel daar goed op te zetten. Maar ja, goed, uh, er is toch een. Uh, er is, daar zijn centen voor nodig. Hoe ja. je het ook bent uh, keert. Precies, nou, wie weet. Maar vandaag, um, als we gaan kijken naar het schoonspringen, waar moeten we op letten? Op wie moeten we letten? Nou, we hebben natuurlijk de twee, uh, de twee Chinezen, Y uh, Chong en uh, Ching Kai. Uh, we hebben een hele goede Fransman, uh, Mathieu Roset. Um, we hebben de twee Russen, Ilya Zakharov en uh, weet Kuznetsov. En ja, het is, it is it. als je kijkt naar een Kuznetsov uh, die was vorig jaar was hij, ik geloof tweede of derde op de week aan en dus die die komt er nu als, als zestiende kwam hij de uh, de voorronde door en en Chin Kai dat, uh, ja. dat is een absolute wereldtop en die was elfde. Het zit zo dicht bij elkaar allemaal. Uh, ja. Maar ja, ik denk toch dat uh, dat de Chinezen het vandaag uh, toch weer gaan pakken. We gaan kijken en we gaan er ook weer van genieten. Edwin Jonge Jans, dank En ja, veel, suc veel succes daar bij de Britten. En wie weet, kom je ook nog ja. eens keer terug. Edwin, Edwin Jonge Jans, oud-kampioen van Nederland. Wat gaan we doen straks na de klok van 9 uur? We hebben het over DSM, Kondigt ontslagen aan. En we gaan bellen met Dick van Egmond van de KNVB. Want uh, niet alleen een vierde man, een vijfde, een zesde... en wie weet zelfs een zevende man. Het gaat allemaal gebeuren. Niet komend seizoen, maar het seizoen daarop. Eerst maar eens de toe bepalen, dan komt die. De nieuws en sportquiz. Goeie antwoord geven of pas zeggen en de vraag moet helemaal gesteld worden. Elke dag tijdens de Radio1 Sportzomer rond de klok van kwart over één. Volgende vraag, vraag vijf. Dat is een fragment. De nieuws en sportquiz. Er zijn negen races geweest. Hoeveel heeft hij daarvan gewonnen? In de Radio1 Sportzomer. Pas. Het nieuws van alle kanten. Geef je spaarrekening een extra versnelling bij de fietsenmaker.